een prachtig voorbeeld is. Hoe aantrekkelijk je de boulevard en het dorp kunt gebruiken. Met uh, toepassing van kunst in de openbare ruimte. Strandbeesten van Theo Jansen en de Haring Eten bijvoorbeeld. Dus voor de Partij van de Arbeid is een duidelijke visie en een actieprogramma een kans. Meer samenwerken en ondersteunen. En ook de broedplaatsen die genoemd zijn. Werkplaatsen en ateliers. Zoals nu in de Maria School en straks wellicht uh, elders. Die zijn echt hard nodig. En dan mijn vraag... Bij de stakeholders, het is al genoemd een opsomming, Een indrukwekkende lijst van organisaties. Belangrijk. Maar ik mis toch ook een paar groepen. En bijvoorbeeld de Zandvoortse kunstenaars. Of de dansscholen. En hoe worden die erbij betrokken? En GroenLinks heeft het al genoemd. Ook de jongeren missen we. Want die hebben ongetwijfeld hun eigen ideeën. Laatst ook over een graffiti wall of iets dergelijks. Hoe betrekken we ze erbij? En hoe bereiken we die? En als laatste de communicatie. Wat wordt er in het stuk bedoeld met het online pilot participatiebeleid? Dank u wel. Nou, dat gaan we horen van de wethouder. Een aantal vragen. Gaat ja, een aantal vragen, opmerkingen. Ja, het, is, het is inderdaad de startnotitie. Dus ik, ik, ik neem de dingen die jullie allemaal zeggen neem ik ook graag mee. Dus ik, ik neem mee inderdaad... Hoe de jongeren erbij te betrekken, de scholen er nog meer bij te betrekken. Stichting Shantycor staat er bijvoorbeeld ook niet tussen, of de Shantycor Festival. Uh... Dus we gaan nog eens even goed kijken wie we missen. Inwoners van Zandvoort staan er, dus dat is een lekker reembegrip. Daar vallen dan de kunstenaars ook onder, denk ik dan. Maar oké, okay, ik heb hem opgeschreven, dus ik, ik, ik neem die mee. van, van uh, GroenLinks ook jongeren erbij betrekken. En, maar, ik denk via de scholen, maar ook het verhaal over woningbouw en cultuur. Dus, dus, dus, dus als er projecten zijn, daar beleid op maken. Oké, okay, als er iets nieuws wordt gebouwd... Maakt dan ruimte vrij uh, ook voor een, een deel van uh, voor, voor, voor budget voor, voor cultuur. Ik vind het een hele mooie. Volgens mij hebben we geen beleid daarvoor. Was eigenlijk in het verleden was dat normaal. Uh, en soms ging dat een beetje ingewikkeld. Ik, ik, ik zou u best wel een verhaal willen vertellen over die meeuwen die daar hangen. Dan kan, dan kan je een boek, als je dat gaat uitzoeken wat er allemaal mee gebeurt. En hoe dat dus het geeft ook vaak wel weer allerlei ingewikkelde dingen. Maar ik vind hem wel heel interessant, want als je kijkt van naar budgetten en zo. Uh, het budget wat we hebben is, is eigenlijk... daar zit die opzomming van die uh, subsidies erbij. Dat zijn de budgetten die we hebben. En we hebben dan nog een initiatieve budget, En dat is het. Dus, dus we, we hebben dus vrij, vrij weinig. En ik, ik kom daar natuurlijk ook een beetje achter. Nu uh, er is een noodfonds cultuur. Ik heb daar morgen weer een overleg over. Krijgen wij gelukkig waarschijnlijk ook wel een deeltje uit. Maar als ik dan naar andere gemeentes kijk. En soms in onze omvang. En ik zie wat die aanvragen. En ik denk... Hm, dan zit er wel een groot verschil. Wij we hebben wel een hele, hele grote cultuur. Maar dat is hoe wij zijn met elkaar. Dat is onze cultuur op de Zandvoortse cultuur. Maar op kunstgebied enzovoort. Dus, dus we hebben best wel een inhaalslag te doen. Dus dat ga ik meenemen. En zeker ook wat mevrouw Geurens ons zegt: van, van dat, dat herschikken. Want het, het is niet, niet dat het een ratje toe is, maar het is wel eigenlijk... Er zit, er zit geen voor- en geen achterkant aan. En dan kan je ook dingen gaan combineren. En dan kan je ook eigenlijk daar dingen in gaan versterken. Dus dit vind ik ook een, vind ik ook een hele mooie om die mee te nemen in, in de, de, de verdere uitwerking. Nou, de online participatie, nou, daar moet nog een nota voor komen, ja. Oh, nou ja, het gaat, die online is er natuurlijk vooral ingezet vanwege ook omdat het corona is en dat, dat we online moeten gaan participeren. En daar moeten we ook, gaan we ook uh, met, de, met elkaar naar kijken hoe we dat uh, gaan oppakken. Uh, de gebouwde Krog hoeft niet, uh, denk ik, uh, daarin uh, vast te lopen. Omdat uh, we gaan het gebouwde Krog wel zodanig denk ik, inrichten dat het, uh, het gebruik is uh, voor multifunctioneel, maar ook voor cultuur. En, en ik, ik denk... Dat, dat we dat gewoon wel door kunnen zetten. Maar we kijken natuurlijk wel met een schuine oog daarnaar. En ook een aantal partijen die hierin staan worden betrokken bij de, de ontwikkeling van de krocht. En ook uh, de medewerker kunst en cultuur zit ook bij die ontwikkeling van de krocht. Dus we gaan wel degelijk uh, het bij elkaar betrekken. Maar het zijn wel twee los van elkaar staande verdere ontwikkelingen. Dus... Uh, het is wel een uitdaging, omdat je inderdaad, je zou eigenlijk veel meer willen, je zou veel meer budget, je zou liever zeggen, hier heb je ook 100.000 euro bij wethouder, dan kunt u lekker aan de gang. Maar het is ook kijken wat we kunnen doen en inderdaad nieuwe initiatieven, zoals de heer Keuning ook aangeeft, van, nou, dat vind ik dan ook heel mooi om dat mee te nemen. Um, de heer Deen, meneer Deen. U vroeg om de bibliotheek. Ja, die staat... Kijk, die lijst met, met die subsidies... Ja, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is... Die subsidielijst, dat heet kunst en cultuur. En daar zit de bibliotheek ook al honderd jaar bij. Ja, waarom? Dat, dat krijg, zelfs in Haarlem krijgen ze dat er niet uit. Maar, maar het is apart, want het, het zit bij een andere, eigenlijk bij een andere wethouder. En ik, ik ga wel even aan hem doorgeven dat u meer informatie wenst... over de, de bibliotheek enzovoort. En dan, dat ga ik u dan... Ook, ge ook geven, maar de bibliotheek is ondertussen wel veel breder als alleen maar boeken uitlenen enzovoort enzovoort. Ja, en ze zitten in een relatief dure locatie. Kan ik kan trouwens een boek over schrijven hoe dat tot stand is gekomen vanuit mijn verleden. Hoe dat, dat Maar dat is echt. Dus er zit ook heel veel kosten in van huisvesting en daar gaat misschien wel heel veel geld ook heen. Dus, maar u wordt daar ook over geïnformeerd. Dus uh, we gaan aan de gang, en uh, ik hoop uh, volgens planning uh, te leveren. Ja, dankjewel, uh, Wethouder. Ik... Ik denk dat u ja, de toch... Die dekking van die 20... Twi... U heeft nog twi... iets gevraagd uh, ja. over de... Ja, dan moet ik even uitzoeken. De dekking uitzoeken binnen de precies... formatie en de wijze van actieprogramma. De vorm en rol van de Ja, maar gemeen. volgens mij is de... neem ik het voor een ander even op Ja, Naar. de dekking... Volgens mij de dekking gewoon... Uh, die twint... ik, ik, ik heb hem niet scherp hoor, even die 20.000 euro waar die staat. Maar misschien kunt u dat even aangeven. Dan... Ik heb hem even niet scherp. Maar het is laat niet de avond ondertussen. En meneer Kramer had ook, ook een vraag over... Ja, dat, het woord, ja, u mag het hem ook schriftelijk beantwoorden, hoor. Sorry? U mag hem ook schriftelijk beantwoorden. Oké, okay. ja. okay. gaan, gaan we die schriftelijk beantwoorden. Twee, is dan de tweede, even termijn, even... de tweede termijn, en dan mevrouw Kunze gaat u gang. Nou nee, want, of, omdat de werd al vroeg, waar staat het? Uh, in, zeg maar in het stuk zelf staat van, we hebben 10.000 euro voor die, voor die incidentele uh, subsidies. Maar in het, het raadsvoorstel staat namelijk, voor de uitwerking en realisatie van de cultuurnota, dat staat onder het kopje financiën, is een bedrag gereserveerd van 20.000 euro. En dus daarbij vroeg ik van, waar komt die dekking vandaan? Want stel dat het nou komt uit dat u zegt van, dat moet via de algemene reserve, er ja. moet er namelijk een beslispunt uh, worden toegevoegd. Vandaar de vraag. Dank voor deze geweldige samenwerking. Wethouder, u bent niet meer aan de beurt. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ja, ik heb helaas geen antwoord gekregen op mijn vraag. Hoe we nou omgaan met subsidies. Ik neem ook aan dat u dat nog even uit moet zoeken. Dus schriftelijk is prima. Maar, oh, nou, ook goed. Ja, we gaan, al die subsidies gaan we nog in het kader van de hele coronadiscussie, moeten we nog tegen het licht houden wat we met die subsidies doen. Of so, sommige subsidies misschien teruggaan, Reservering zijn, dat hangt per partij af. Partijen die subsidie hebben gekregen, bijvoorbeeld waar ze ook de huisvesting voor moeten betalen, die ga je het bijvoorbeeld. We gaan er wel even naar kijken. Van en, en, ...en hoe we daarmee om moeten gaan. Dus, dus daar komt waarschijnlijk in de decemberrapportage... ...zullen we daar rond corona dat moeten meenemen... ...wat we daarmee doen. Dus, da, de, dus we moeten het uitzoeken. En er zitten kleine bedragen en grote bedragen. En er zitten ook zoals uh, rekenriade... ...maar die stond nog in de begroting 2020... ...maar die is gestopt in 2009. Die moeten nog steeds even dat afhandelen... Maar dus we moeten dat updaten en, en we zullen ook kijken naar uh, wat er met de corona bieden wel en die geen subsidie krijgen. Maar daar wordt u over geïnformeerd. Ja, precies ja. Oké, okay, wethouder die heeft nog het... ...ook ook voor betaald. Dus succes, succes erbij namens ons allemaal denk ik wel. Een hamerstuk is dit uh, agendapunt. We komen dan bij het laatste uh, punt van vandaag, dat is de rondvraag. Ik loop me even na van, uh, van rechts naar, uh, naar links in dit geval. Of van u, van links naar rechts. Mevrouw Koper, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de portefeuillehouder Verheij. En ik verwacht ook dan dat, dat die schriftelijk beantwoord wordt. Het gaat over de bomen die verdwijnen. We ontvangen veel berichten van bezorgde burgers. Of het goed komt, niet alleen de iepziekte Vandaag een brief bij de Griffiepost, Maar ook de vele aanvragen, kapvergunningen die we lezen in de krant. Uh, dat maakt ons zorgen. Het kapseizoen, het, het kapseizoen, een boomplantseizoen staat voor de deur in november. Dus de vraag aan de wethouder is uh, of de wethouder ons wil informeren over de stand van zaken en hoe er gezorgd wordt dat er voldoende nieuwe aanplant is. Dank u wel. En volgens mij heeft u nog een punt ook dat het kapseizoen aangebroken is, want er is nog veel plek. Ik zie het ook in mijn eigen omgeving. De vraag is duidelijk. U krijgt een schriftelijk antwoord op. Uh, in de hoek D66, niet rondvraag. Achteraan de heer Van Tichelen, PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zit met een, een rekenkundig probleem en dat uh, gebeurt me niet vaak. Ik ben door verschillende mensen die aan Airbnb doen uh, benaderd. En die uh, hebben vraagtekens bij de verhogingen van het voorgetelde bedrag... waar ze mee zijn geconfronteerd de afgelopen jaren. Ik geef één voorbeeld. 2018, 607 euro... ...via 810 in 2019... ...naar nu 2020... ...1080 euro. Dat is op een hana... ...een verhoging van 78%. En als ik nou kijk naar de verhoging... ...van de toeristenbelasting die we hebben afgesproken... ...ter financiering van de terugkeer van de Formule 1... ...dan kom ik op een heel ander percentage uit. Uh, kan daar duidelijkheid over worden verschaft? Want uh, ik kom er niet uit. Dank u wel. Nou, dat is, dat is een punt. Uh, als u er antwoord op het kan geven, doen we dat. Anders wordt het schriftelijk gedaan. Gaat de ja, gang ik, ik kan, De eerste verhoging is een verhoging... Voor dat de bezettingsgraad volgens mij met 33% is verhoogd. En de volgende verhoging is het verhogen van het tarief. Dus het is twee, inderdaad twee keer verhoogd. De eerste keer volgens mij met 33% en vervolgens een keer met 30%. Nou, dan kan je dat... Aan. Het is twee jaar achter elkaar inderdaad flink verhoogd. Eerst dus die bezettingsgraad is op, op, op, uh, opgevoerd... Ik kan u nog de exactere gegevens uh, wel geven, hoor, maar het staat in de begrotingen van 2018. Ja? Meneer dus u, u op... heeft u daar behoefte aan uh, gaat u gang? Heeft u daar behoefte aan, die, die ja, gegevens nou, die u uh, uh, kunt krijgen? Een van die mensen die uh, had tot twee keer naartoe een brief gekregen dat de verhoging zowel in 2019 als 2020 het gevolg zou zijn van de verhoging van de toeristenbelasting. Dus dat is nou een beetje in strijd met wat ik uh, nu te horen krijg. Uh, maar uh, ik ga het nog even verder uitzoeken. Maar dan nog vind ik 78% in tweeën tijd uh, niet gering. Dank u wel. U gaat het uitzoeken en u kunt bij de wethouder terecht voor een antwoord dan. Dank u wel. En ik kom zo bij de andere kant. Ik kwam uh, wel een beetje voor, mez het is voor mezelf... ...of een beetje structuur, meneer Deen. Ik ga naar voren toe. Hier nog, mevrouw Curnissen. CDA niet... Gbz niet, kramen niet, dan bent u de laatste en u weet het spreekwoord, dat hoef ik u niet te vertellen. Meneer Deen, gaat u de gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb uh, drie vragen. Um, ik begin met uh, de eerste, dat lijkt me handig. Wethouder Vrij heeft naar aanleiding van de toezegging uh, gedaan op 17 mei 2019... ...onderzoek laten doen naar een rapport over een haven CQ Pier in Zandvoort... Het, dat is naar de aanleiding geweest van onze vragen die wij destijds gesteld hebben. Het antwoord luidt, er is in de archieven geen rapport aangetroffen. We zijn zo wat anderhalf jaar verder. Het zal wat cynisch overkomen, voorzitter, maar dat is ook eigenlijk precies de bedoeling. Om tot dit antwoord te komen, na ongeveer een maand of zestien, moet ik me dan voorstellen dat daar zowat anderhalf jaar fulltime een medewerker heeft gezocht... Of misschien een uurtje per maand een beetje heeft rondgesnuffeld. Ik, ik wil dat graag horen van de betreffende wethouder. Dat was vraag 1. Vraag 2 gaat over het Shellstation op de toegangsweg naar het circuit... Aan de heer Leo Barnhoorn, ondertussen helaas dit jaar overleden, hebben wij beloofd om dit in de gaten te houden. En na de toezegging van mevrouw Verheij, na het twee keer indienen van schriftelijke vragen, dat dit shellstation puur en alleen dient voor auto's die racen op het circuit, waren wij en hij gerustgesteld. Geen concurrentie dus voor andere stations in Zandvoort. Helaas. De slagboom is weg, de weg is vrij toegankelijk. Inwoners en toeristen met brommers en auto's tanken bij dit celstation. En ook vanaf de juist geopende daarnaast gelegen parkeerplaats. Mijn vraag is aan wethouder Verheij. Wat is het woord van een wethouder op dit moment dan nog waard? Uh, dit maakt het raadswerk natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. Uh, als er dus afspraken niet worden nageleefd. Dus daar wil ik ook graag een reactie op van uh, wethouder Verheij... En uh, als laatste vraag heb ik nog, uh, wat is de reden voor het besluit om de Haltestraat uh, vanaf 6 uur dicht te doen? Dank u wel. Hm. We gaan we gaan nog. Uh, mag, mag ik nog één, dan wil ik toch nog één, want we zouden toch hadden toch afgesproken dat als vragen direct beantwoord zouden kunnen worden, dat zou, ook zou gebeuren? Ja, maar meneer, ik, ik, ik vind het toch, mevrouw, is er, voor hij is er niet. Ik maar waarom vind dat niet? niet... Even serieus, waarom is mevrouw Verheij nou, gaat... hier niet aanwezig? Nee, het zijn niet haar u doet nu een beetje flauw, vind ik zelf. Het is een waardeoordeel, en dat geef ik nu ook dat, heel bewust. Dat is niet aan u om dat te doen. Ja, dat is, als voorzitter we, heb ik ook een mening, ik vind dit een beetje flauw. De agendapunten zijn geen agendapunten van mevrouw Verheij. En het is volstrekt logisch, vind ik als voorzitter, en daarom gebruik ik het woord flauw, dat het dan schriftelijk beantwoord wordt. En is het, het is helemaal niet flauw bedoeld. Volgens afspraak hebben wij uh, dus die regel afgesproken. Hoor. Dat komt niet bij mij vandaan. Nee. Nou, Dan is die vanavond dus anders uh, als u zegt. Ik ben het niet met u eens. Besluit deze vergadering u krijgt schriftelijk antwoord. Ja, en Tot zover dus uh, het einde van de commissievergadering. Morgenavond gaat hij verder. Ook dan zal ZFM vannacht acht uur weer uitzenden. Met er nog één plaatje en dan gaan we door naar de normale programmering. Dit is hoeveel van -Ek. Zover de live uitzending van ZFM vanavond. Nog een hele fijne nacht en tot morgenochtend. Dan beginnen we weer met live om 10 uur met Jaap Koper. Tot dan. Zandvoort, vroeger zomer, ja. op CRM. Don't wait, you can push the start to survive.